me van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Onnodig Nederwit met het NOS journaal. De crisis binnen het CDA lijkt voorlopig bezworen. Gisteravond leek een breuk binnen de fractie onafwendbaar toen een brief van CDA medeonderhandelaar Klink uitlekte. Daarin schreef hij dat samenwerking met de PVV definitief een onbegaanbare weg is. Maar na bemiddeling door minister Donner hebben Klink en de CDA-kamerleden Koppejan en Verrier besloten de resultaten van de onderhandelingen af te wachten. Wel stopt Klink als onderhandelaar naast fractieleider Verhagen. Hij wordt vervangen door staatssecretaris Bijleveld. De onderhandelingen met VCD en PVV, die door de crisis binnen het CDA stillagen, worden vandaag hervat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 Ferrari roept wereldwijd 1250 auto's terug naar de garage. Het zijn wagens van het model 458 Italia die voor juli dit jaar zijn gemaakt. De lijm die is gebruikt in de wielkasten kan in brand vliegen. De Italiaanse autofabrikant begon vorige week een onderzoek... nadat zeker vier Ferrari's in brand waren gevlogen in de VS, China, Frankrijk en Zwitserland. Een Ferrari 458 Italia kost zo'n 200.000 euro.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 Dan het weer in het midden en zuiden eerst nog mist, verder vanuit het noorden de toenemende bewolking en verspreid over het land enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Show.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 Gedaan worden om hem veilig te krijgen in elk geval. Daarna tegen half twaalf gaan we praten over de anti-kraakwet die per 1 oktober aanstaande van kracht wordt. En om tien over half twaalf gaan we even praten met uh, pastoor Duivers, de grote programmeleider van de Open Dag in de Agathekerk binnenkort. Maar eerst een stukje muziek. MUZIEK A star. So bright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 ...aan het praten om een gezamenlijk kitebeleid in deze gemeentes op te richten... ...zodat het uh, voor iedere kaiter uh, duidelijk is uh, welke regels er uh, zijn uniform. Ja. Dus, ja. Ja. Omdat een kaiter uh, uh, uh, op sommige dagen liever bij Wijk en Zee uh, aan het kiten is... ...andere dagen aan Muiden, andere dagen op Bloemenal, Zandvoort... Mm -hmm. ...dan uh, zijn uniforme regels. Maar die, duidelijk... zijn, die zijn nog niet klaar? Nee. Nee, dat had uh, naar de mening van de KNRM al uh, vorig jaar uh, klaar mogen zijn. Ja. Maar dat is uh, helaas tot op heden nog niet uh, uh, klaar. Nee, Inmiddels ook aangeschoven uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingse ja, Jullie beginnen gewoon te vroeg. Uh, <paarkt> ja, ja. Tien over is tien over op mijn klokje. Ja, op jouw klokje, maar op ons klokje niet. Ja, goedemorgen, <pelacht> goedemorgen allemaal. <en. pelacht> ja, we hadden het dus over, over kitesurfen ja. uh, en dat er een uh, algemene regeling zou komen voor de regio... Uh,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 Dan ja, nou moet ik een beetje een politiek antwoord geven. <laughs> Geen ik, ik, misschien, misschien heel kort de geschiedenis van, van waar die cijfers vandaan komen. We hebben tot, uh, tot drie jaar geleden uh, registreerde diverse hereningsbegaaties in het land. We uh, schreven wel dingen op. Mm -hmm. hè, dat doen wij in Zandvoort ook al jaren. Dat deden we voor de gemeente Zandvoort. Hè, zodat we aan het eind van het seizoen konden zeggen. Kijk, we krijgen een subsidie en dit is wat we ervoor gedaan hebben. Dat deden ze in Bloemendaal ook, dat, nou, et cetera. Ja. Uh, en eigenlijk drie jaar geleden, of eigenlijk vier jaar geleden al... hebben een de Zandvoort en Bloemendaal gezegd... we waren heel druk bezig in de regio dingen te, te doen. Ook in overleg met de veiligheidsregio. Uh, je zag de brandweer was aan re het uh, regionaliseren. Uh, en wij wilden die cijfers bij elkaar leggen. En kwamen er eigenlijk achter dat, uh, waar Bloemendaal appels op schreef... Uh, Zandvoort peren registreerde en dat we dat niet bij elkaar konden vegen. Ja. Uh, dat heeft geresulteerd in dat we een standaard hulpverlenings...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 wat ook trouwens voor het zwembad geldt als je net uh, drie bakken patat op hebt, uh, de zee in plons. Nou, dat, dat soort kleine dingen. Mm -hmm. uh, is het zo? Aan de andere kant, van, ja, ja. Sorry, ja? Voor, voor mensen die van buiten af komen, hè, waar, uh, waar wij uh, vaak het water gaat gaan denken, nou, appeltje, eitje, golfje erbij, gezellig, leuk. Uh, daar is het nou eenmaal voor mensen die niet van de kust zijn... Uh, uh,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 Dat is natuurlijk ook pijnlijk voor een organisatie die daar zelf ook mee zit. Ja, maar er moet natuurlijk eens een studie van gemaakt en een hele commissie van wordt opgericht. Wijze mannen. en dan. Zo ben je drie jaar verder. Terwijl er wel in een begroting al 50.000 euro is vrijgemaakt om het pand op te knappen dan wel iets mee te gaan doen. Wij zouden daar gewoon, hebben we ook voorgesteld, met onze vrijwillige arbeid werk van willen maken. Dan kun je met 50.000 euro een end komen.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 Geuzeveld, Slotenmeer. Dat is uh, wel een, uh, een, een echte uh, buurt ook, uh, ja, Amsterdam. ja, dat is een grote verandering naar, uh, naar de stenen wereld. Dus, uh, ja. ja, ik ja. was in een, uh, een slooppand, uh, omdat die hele buurt daar natuurlijk... Uh, ja, het is Plangebied, uh, geloof ik. Ja. Ja. Dus, uh, nou, het is wel de groenste stadsdeel van Amsterdam. Dat wel, nog wel. Ja. Nog wel ja. Ja. Aan, aan het inbouwen. Hè? Ja. Ja, dus, dus, uh, <laughs> ja, dat zal misschien ook ooit nog eens uh, verdwijnen. Ja. Ja. Ja.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 En ik heb het dit jaar uh, weer opnieuw gedaan. Ik hoop dat jullie uh, toch binnenkort ergens uh, tezamen onder dak kunnen komen. Uh, hebben jullie al uh, iets uh, in het vizier? Nee, het is uh, een ongelooflijk moeilijke uitdaging ja. om iets te vinden natuurlijk. Ja, het wordt natuurlijk um, ook moeilijker met die, uh, die antikraakwet. Ja, in, dat, in dat hele antikraak. Nou ja, in principe is het antikraak natuurlijk een soort van leuke optie.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 Waarom wordt een open dag? Uh, mag ik eerst iets jullie aanbieden? Ik liep vanmorgen even door de, door de pastorie tuin. En uh, ik heb een paar pruimen meegenomen. Waarschijnlijk zijn dat de oudste pruimenbomen. Uh, van pruimenbomen. Ja, precies. Pruimenbomen van Zandvoort. We hebben nog een klein stukje tuin. En daar, daar groeien deze prachtige pruimen op. Dank je wel. Onbespoten. En uh, ik denk de oudste bomen van, uh, van Zandvoort. Ja. Uh, jouw vraag, waarom een open dag?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 nou, dat is natuurlijk ons ook niet voorbij gegaan. Eh, het is misschien een beetje flauw te zeggen, maar gelukkig, eh, tenminste, ik moet ook voorzichtig zijn. Eh, ken ik niet verhalen vanuit, eh, vanuit Zandvoort, de Zandvoortse geschiedenis eh, rond misbruik of zo. Maar uh -huh. eh, landelijk en, eh, is er natuurlijk zeker eh, dingen aan de hand. En ik ken ook wel mensen die er ook mee te maken hebben gehad, ja, hmm. op kostscholen en zo. Hmm. Hoe gaat u daarmee om eigenlijk?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 Of dat wel zo'n kracht is, hè? of je nou Nederlander bent, of elders, of, of, of in Amerika, of, of in, in Afrika, of in een ontwikkelingsland. Dan zijn de problemen natuurlijk toch wel een beetje divers. En het is ook de manier waarop je natuurlijk je verhouding met God en met elkaar ter sprake wilt brengen. In taal, in gebed, in lied, anders. Nou, en ik vind dat hier op Oosterhuis, vanuit de vragen die hier ook bij ons zijn, onze nieuwe taal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 Welke muren van de En ja, De muren van, uh, ja ook dat. <laughs> nee, dat is een groot hè. dat. <laughs> het biechtgeheim nou, van Zonko. Ja, ja, ja, ja. Als die, uh, <laughs> nog eens over, daar nog eens een boek over schrijven. Ja. Nou. Ah. Het is natuurlijk wel de vraag hoe we dat uh, ook in zijn tijd zien. Hè. Ja. Want ik denk dat je zal het moeite hebben om dat biechthokje nog terug te vinden in de kerk. Mm -hmm. Uh, maar ja goed inderdaad Het is natuurlijk wel een plek waar mensen uh, ziel en zaligheid Gebeurt dat uh, nog? Uh, nou, nou niet meer op die manier Nee, de, nee, nee je krijgt mij ook zo'n hokje niet meer in Nee, nee. <laughs> nee, nee geen nee, hokjesgeest nee, nee, Maar, maar uh, Ik bedoel Een gesprek gewoon een ja, ja bedoel ik. Ja, ja, dat dat, dat, dat is dus in de plaats gekomen ja, dat van Dat is ook heel fundamenteel natuurlijk ja. Ja, dat ja. Mensen moet, een een niet, moet een pastor dan niet Bijna ook een Bijna haast maatschappelijk Werkende functie hebben uh, lijkt het wel. Ja, als, ik het zo, als ik het zo bekijk, dan komt er dus in uh, de nou, moderne. Zeker, zeker aspecten van in. Je moet er in ieder geval een weet van hebben, maar ook goed. Het maatschappelijk werk is ook een heel eigen, uh, eigen discipline, natuurlijk. Ja. Dus nou, je kan wel verwijzen naar elkaar, bijvoorbeeld. Ja.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 Maak ook hele mooie mooie beelden. Mm -hmm. nou, daar willen we ook iets van laten zien. Uh, er is